Middernacht, het print van maandag 5 maart. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Italië... heeft de eurosceptische vijfsterrenbeweging het onverwacht goed gedaan. Dat blijkt uit de poll die vlak na het sluiten van de stemlokalen is gepubliceerd. De vijfsterrenbeweging zou rond de 30 procent van de stemmen halen. Forza Italia, van oud-premier Berlusconi, zou 11 tot 15 procent halen. Verder verliest de regeringspartij PD met 25 tot 28 procent meer dan verwacht... En boekt de anti-migratiepartij Lera flinke winst. Met deze uitslag wordt het lastig om een coalitie te vormen. De exit kan overigens afwijken van de uiteindelijke uitslag. In 2013 zaten de Polsen er in Italië flink naast. Door de zware aardbeving in Papua Nieuw-Guinea hebben 150.000 mensen dringend behoefte aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen. Dat zegt het Internationale Rode Kruis. Door de beving met een kracht van 7,5 van de afgelopen maandag zijn 31 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog steeds naschokken. Duizenden huizen zijn zwaar beschadigd. Er ook zijn veel wegen onbegaanbaar geworden. en Daardoor kan noodhulp moeilijk in afgelegen gebieden terechtkomen, terwijl er juist daar veel behoefte aan is. De regering van papua nieuw guinea heeft de noodtoestand afgekondigd. Bij een reeks lawines in de Franse Alpen zijn vandaag twee doden en twee gewonden gevallen. Eén persoon wordt vermist. Een man werd na een lawine onder de sneeuw gevonden en naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Bij een andere lawine kwam een Belg om. Een van zijn landgenoten raakte zwaar gewond. In een vierde lawine sleurde een Zwitser stel mee. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar man is nog altijd vermist. Afgelopen vrijdag kwamen in het zuidoosten van Frankrijk al vier mensen door een lawine om het leven. Het weer, hier en daar nog wat regen, maar vanuit het zuidwesten droog en opklaringen, minimaal rond het vriespunt. Plaatselijk kan het daardoor glad worden. Overdag droog met wolkenvelden en zon en een matige zuidelijke wind. Het wordt 8 tot 11 graden. Bij grote ijsoppervlakten, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer, is het kouder en mogelijk ook mistig. Dit was het NOS-journaal. Het is. Het is maandag 5 maart 2018. Hier in het Europese deel van ons Koninkrijk der Nederlanden... is het nu 2 uh, minuten en 15 seconden over 12 uur. In het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden... is het 2 minuten over 8, nog op zondag 4 maart... live uit het lelijke dorp Hilversum... uit de gave nieuwe studio van de NPO... op de zender Hilversum 1 in de saniteit van de publieke omroep... voor weldenken Nederland en dergelijke... is dit het programma Zwarte Priet Praat. Mijn naam is Primera Rekijsjoen. Tot twee uur mag u naar mij gewoon wel luisteren. Luisteraars, ik moet even iets kwijt. We zitten dus in de nieuwe studio. Ik kan... Voor het eerst in twee jaar naar buiten kijken om te zien dat het is gestopt met regenen. En het is leuk, want mijn technicus is Anne Baken, maar u weet het, onze echte enige inheemse Nederlander, die nog stamt uit de tijd dat de echte Nederlanders nog hier woonden, voordat de Batavieren en zo, en Hugenoten en allerlei andere Kelten en Picten hier kwamen en in die invasie kwam. Maar wat ook leuk is dat Hans Schelfis, die heeft iedereen getraind uh, om in die studie. Die gaat dus de hele nacht hier zitten om te zorgen dat alles wat misgaat kan worden opgevangen. En Hans is echt zo perfectionist, Dus ik ben benieuwd hoe het zal zijn voor hem aan het eind. We hebben al één probleem. Dus we gaan iets nieuws doen vanavond. Normaal heb ik zo'n scherm. En dan neemt Lieke de telefoon op. En dat typt ze in. Weet je wel. Uh, fleur. Of Ton. Of wat dan ook. Alleen dat scherm. Dat hebben we niet. Dus nu is het experiment vanavond. Dat Lieke gaat beslissen wie in de uitzending komt. Dus uh, maar hopen dat het allemaal goed gaat. Maar goed. Na het uitstapje vorige week naar de Republiek Suriname ga gewoon door met onze serie interviews met kandidaten voor de gemeenteraad hier in Nederland. Maar zoals gewoonlijk is er altijd de nasleep van zulke bijzondere uitzending. Mevrouw Van Hinten mailde mij, geachte Prim, ik wil u namens mijn moeder feliciteren met de uitzending van afgelopen zondagnacht maandagochtend. Mijn moeder, Dorine Rustwijk, was in Suriname een klasgenoot van een van uw gasten, Armand van Alen. Ze heeft doorgaans veel moeite met het uitluisteren van uw programma, omdat u vaak zo negatief bent, altijd aan het schreeuwen, maar ze was aangenaam verrast door de uitzending, waarin naast haar oud-klasgenoot, wat ze heel bijzonder vond, ook andere mensen aan het woord kwamen die een constructieve houding ten opzichte van Suriname beleiden, en ondanks de moeizame en ingewikkelde situatie er wat van proberen te maken. Ze vroeg mij dit u te laten weten omdat ze zelf nu ziek is en daar niet aan toe kan komen. De uitzending heeft, door de opbouwende sfeer, haar heel veel goed gedaan. Vriendelijke groet Monique van Hinten. Mevrouw Rustwijk graag gedaan. Ik begreep niet wat er zo negatief is aan mij wanneer ik schreeuw. Uh, maar als ik een luisteraar uh, kan behagen, ben ik altijd blij. Want dat is de bedoeling van mijn gewoowel hier. Om de luisteraar die bereid is zijn of haar oor aan mij te gunnen, een leuke tijd te bezorgen. En dan heb ik nog een mail gekregen van, uh, oh, onze eigen Anna, Hanna Elisabeth Walstra. Iemand belt echt luisteraars. Een, een, een 06-nummer die belt me echt live terwijl ik in de uitzending ben. Nou, euh, Hanna zei, wat de haai Prim en medewerkers van Zwarte Piet praat, wat een schitterende uitzending vorige keer vanuit Suriname. In een tijd van toenemend antisemitisme, wat nooit is weg geweest natuurlijk, maakt Prim prachtige orrelhistorie met de Joodse man die samen met zijn familie een constante bijdrage heeft geleverd aan het land. Dat lang niet altijd gemakkelijk was. Een invoelbaar, boeiend verhaal. Dat niet alleen, met deze uitzending draagt Prim bij aan nuancering in de beeldvorming over een land. En laat hij mensen aan het woord die met ondernemingszin, intelligentie en doorzettingsvermogen een positieve inbreng hebben. Zo hoort radio te zijn. Toegankelijk, inspirerend en met een menselijke maat. En dat hoeft niet altijd perfect. Gelukkig zijn we... Gelukkig niet. We zijn allemaal mensen. Thanks. Anna Elisabeth. Nou, dankjewel daarvoor. Um, ik heb dus... Uh, ...Luke Kuiper zit er vandaag, zij is assistent... ...en de baas over telefoon webcam, zoals ik al zei... ...is Anne Bakema de technicus... ...en uh, Hans Schelfis is de technische vliegende kiep. Ik ontving van veel luisteraars ook het verzoek... ...om het lied wat vorige week aan het eind kort was gedraaid... ...weer te draaien en er meer over te vertellen. Wel luisteraars, de tekst zoals je nu hoort in dat lied... ...is van Guus Spengel... ...en het is de adaptatie van het lied... ...Mikondre Trumilobioe... ...een klassieke dat geschreven zou zijn... ...door de blanke Germaanse Surinamer Hoekstra. Dit lied komt uit de door Hugo Post geschreven... De De Tranen van Den Uil in de uitvoering van regisseur John Leerdam. De zangeres is Manushka Segelaar Breedveld bij Dierbare Vriendin, die nu te zien is in, de geweldige en succesvolle, in het geweldige en succesvolle toneelstuk Worski en Worski samen met onder andere Mike B Libanon. Ik draai het lied nu helemaal en maak hiermee ook een officieel einde aan ons Surinaams uitstapje. Hier is Manushka Segelaar Breedveld met Troet. Als je je ware ik gevonden hebt en een nieuwe droom langzaam tastbaar wordt wat doe je dan Als de tijd niet brengt wat je hebt gedroomd een paradijs waar iedereen graag woont wat doe je dan Als het lachen Langzaam lijden wordt en het wantrouwen steeds groter. Als je alles verliest waarin je hebt geloofd en tegen beter weten in blijft hopen. Als je jarenlang samen hebt geknopt, maar je droom uiteindelijk een nachtmerrie wordt. Wat doe je dan? Wat dan? Wordt word je vertrouwen steeds groter? Als je weet wat je overwonnen hebt, kom je elke klap te boven. Je zweet. Mijn uh, gast vannacht. Heb ik me erop geroffeld? Ja! Lijsttrekker van de Socialistische Partij in Delft, volgens mensen die het kunnen weten, een waar politiek talent, Lieke van Rossum! Lieke, goedennacht. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Oké. Okay. Ja. Dus de SP zit in een lekkere flow. Jullie stijgen in de peilingen, geeft dat nieuwe energie? Ja, tuurlijk. Ja. ja? Dat is altijd fijn, toch? Als je je best doet en mensen waarderen dat, uh, dat ook. Ja. Maar ik merk het vooral ook als wij uh, op straat met mensen spreken de mm -hmm. laatste tijd. Dat mensen heel positief zijn over onze partijen en uh, over onze plannen. Dat weet ik natuurlijk vooral uh, bij ons in Delft. Maar uh, ja, je, je merkt wel dat dat, uh, dat, dat goed gaat. Oké. Okay. Zeer geachte luisteraars. U mag zoals gewoonlijk participeren met opmerkingen, vragen. U kunt dat doen via Bitter. Apenstaat ZPP op 1 of hashtag zwarteprietpraat. U kunt mailen naar zwarteprietpaard.apenstaat.pwnet.tv. Andere mailadressen lezen wij niet gedurende de uitzending, dus echt mensen alleen mailen naar zwarte prietpraatapenstaatpawnet.tv En u kan bellen via 0801121. Ik zeg het voor alle duidelijkheid. U heeft geen recht op ongefilterde spreektijd als u belt. U kunt door mij beschimt, beledigd en herhaaldelijk onderbroken worden. Ik kan ook afbellen als ik dat wil. Dat kan ik niet, maar dan zeg ik tegen Lieke bel af. Uh, door in te bellen accepteert u deze voorwaarden. Ook uw tweets en mails zijn auteursrechtenvrij... en mogen vrijelijk door mij gebruikt moeten worden. Lieke, er was iemand aan de telefoon... Uh, uh, zullen we proberen om één erin te schuiven, Anne? Ik weet niet wie het is. Ik weet niet. Goedenacht, met wie spreek ik? Hallo, met, met, met Adrie. Ja, wie, wie hebben we nu? Adrie. Dag, Adrie. Wat wilde je kwijt? Wat, wat nou, Lieke, je microfoon staat op en even... de microfoon van Lieke moet dicht aan. Ik hoor alles wat Lieke zegt. Ja, Adrie, wat wilde je kwijt? Nou, ik wou reageren op de uitzending van vorige week... dat ik het prachtig vond. Oh. Dankjewel. Nee, het, het, het, het, het, het was zo boeiend. Die meneer Verhaal, de echte Portugese koopman. Ja, maar, maar we hadden een... net met dit lied de uitzending van vorige week al afgesloten, hè, Adrie. Ja, maar ik wou op zich zeggen dat het hartstikke mooi was en knap. Oh, dank je wel. En, en, en, en, en, en, en het is ook te vergelijken: het, het, alles klopte. Ook met, met het verhaal van meneer Ludwig van ja, die Oh ja, maar, dat, dat, dat weten de luisteraars die nu luisteren niet. Adrie had op een lokale zender iemand gehoord. En uh, Lieke hoort hem wel goed, ik hoorde hem wat minder. Aan uh, het checkteef, uh, ja. Maar uh, Adrie, dat weten de, normaal, de gewone luisteraar niet. Lieke, uh, Lieke van Rossum, maar dit is Adrie, had op een lokale zender iemand gehoord. En daar refereert hij naar. Maar goed, dus dankjewel Adrie voor het compliment. Ja, ontzettend goed, ontzettend goed. Okay. Is mooi. Dankjewel Adrie. Goed, ja, Doe je? Lieke bel je Adrie af. Uh, moet ik dat? Oké, okay, je belt Adri af. En dan kan ik nu beginnen met linken de vraag of is er nog een beller Oké, okay, er is nog een beller. Uh, dan gaan we kijken of die de uitzending in komt. Luisteraars, u luistert naar amateuristische radio Zwarte Priet Praat. Goeiedag, wilt u uw radio zachter zetten? Goedenacht. Hé, hey, Prem. Ja, als je je radio wat zachter zet, dan kunnen we praten. Oké, okay, hoe is het ja. met je? Goed, met wie spreek ik? Met Renault. Dag Renault, wat weer kwijt? Ik, ik belde je er net. Ja, op mijn mobiele telefoon. En Lieke van Rossum ja. van de SP was verbaasd dat mijn mobiele telefoon bij iedereen is. Maar ja, ik zeg tegen Lieke: iedereen mag maar bellen als het ja, kijk, kijk, kijk, la, kijk, kijk, Prem. Je wordt betaald door de centen van de belastingbetaler. Dus je bent ja. het publiek eigendom. Dus als wij jou willen bellen, ja. dan moet dat mogelijk zijn. Ja, jullie mogen me allemaal bellen, maar als ik je wil afbellen, moet dat ook mogelijk zijn. Ja, zeker, zeker. zeker. Maar goed, wat ga je. Waar maar, maar, maar even een vraagje. Ja. Een persoonlijke vraag. Hoe voelt het eigenlijk dat jij, zeg maar, de. Uh, ponies, of zeg maar vroeger de neger omdat het moet. Ze dus kregen subsidiegeld om een neger in beeld te zetten. Ja. En jij bent zeg maar de neger omdat het moet bij geen stijl. Nee, dat is geen stijl, het is dan? Ja, hetzelfde. Maar voel je je niet verraden? Nee hoor. Dat je je, je eigen cultuur verraadt? Ik heb geen eigen... Maar mijn cultuur is de Nederlandse cultuur. Nee, nee maar kijk... Uh, geen... Ik ben de opper-Nederlander. Mijn cultuur ja, is de cultuur een... van Nederland. Nee. Kishore Kumar, Manoushka Zegelaar, Brieveld. Ik bepaal wat cultuur is in dit land als opper-Nederlander. Jij bepaalt dat. Ja. In elk dus geval zondagnacht van 12 Holland, tot 2. Ik ben bestanden oh, echte Hollander. Nee, ik ben een echte Noord-Hollander. Ik woon in Amsterdam in de provincie Noord-Holland. Waar woon jij? Nee, nee. Je, waar ik woon, ja. Ja, daar kom je zeker naar mijn huis toe, jij. Nee, ik wil alleen weten wat je gaat stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Oh, wat ik ga stemmen. Wat denk jij? Ik denk SP. Wat ga je? Wat ga jij stemmen? Ik ga, in, ik ga in Amsterdam op mijn vriendje, de Witte Man Erik van den Burg, stemmen. Ik heb ooit samen met hem gestudeerd. En toen was ik nog actief in de politiek. En toen hadden we elkaar beloofd dat als we ooit lijsttrekker zouden worden, we op elkaar zouden stemmen. Uh, uh, wel, welke partij is dat? Van de VVD, Erik van den Burg, de Witte Man. VVD, oké. Okay. VVD, daar ik je levens mee. Oké, okay, en wat ga jij stemmen? Nou, in ieder geval geen PVP. Nee, SP denk ik. In welke stad woon je? N nou, ik ga niet op SP stemmen. Kijk omdat, dat doe je SP wel weer te min, hè? Waarom? Ja, waarom? Ja, waarom? Maar op SP welke stad woon je wonen en op vluggen? wie ga je stemmen? Een simpele vraag. Anders ga ik je de uitzending gooien. Ik ga niet stemmen. Wat een loser ben je. Ik, ik ben vind mensen helemaal niet op denk. Ik vind ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Oh, Lieke van Rossum vraagt waarom niet. Omdat, omdat er zoveel mensen kunnen stemmen. Ja, ja. En mijn stem, ja. Wat gaat dat veranderen? Nou, Lieke, heel veel hoor. Lieke, zeg jij het eens even. Wat gaat mijn stem veranderen? Welke stad zit je? Ik ja, moet... ik snap wel wat je bedoelt. E er, gaan, er gaan heel veel mensen stemmen en die van jou is er e maar één. Maar ja, als iedereen e zou denken, dan, dan zouden we geen, uh, geen regering maar, hebben in het land. Lieke, wat gebeurt er met mijn stem als ik niet stem? Gaat die naar de grootste partij? Nee, nee. dan gaat die nergens heen. Juist. Je gaat nergens heen. Nou, als je maar niet naar die klootzakken van Denk gaat, hè? Nee, dat ja, zijn ja, geen klootzakken. Is... Maar even, even ja. Renault, voor de duidelijkheid. Ik ben het totaal oneens met de denkwezen van Denk. Maar het zijn geen klootzakken. Het zijn oprechte oh, mensen nou, die nou, hun maatschappij je... willen inrichten op hun filosofie en net hey. zoals als ik blondie en zijn uh, uh, partij achterlijk vind en hun ideeën verwerpelijk en object, vind ik het goed dat ze participeren. zo vind ik het heel hey. goed wat meneer Pussen hey. doet, want hij, hij zorgt heb, weer ervoor, voor een participatie, dus het zijn geen klootzakken, je hoeft hem niet zo te beledigen. Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk, je moet openbaar openbaar beledigen. En we hebben een serieuze vraag hè. Ja. Uh, jouw baas, hoe heet hij ook weer met die krullen? Dominique Weesie. Uh. Ja, hij is ook van Geen stel, toch? Hij is de oprichter van Geen dat heeft hij verkocht aan de Telegraaf. Wie, wie is de baas van Geen stel? Geen stel is, is, die, niet, is niet meer, de baas van Geen stel is de Telegraaf. De Telegraaf. Ja, die is eigenaar van Geen maar, maar goed, mag ik nu verder de... met Lieke, want jij hebt niet echt nee. te bijdragen. Nee, ik heb wel een bijdrage, hè? Nee, oké, okay, Lieke kan je hem afbellen. Doei, Renou. Oké, okay, die is afgebeld. Doei. Uh, Lieke van Rossum, nog voordat ik je de standaardvraag heb gesteld... is er hier een vraag. Vraag aan Lieke. Mag je afwijken als lokale SP van het landelijk programma? Theo Leven. Of, of je mag afwijken van het landelijk programma? Ja, als lokale ja. SP. Ja, onze afdelingen zijn autonoom, dus die, die beslissen zelf wat ze doen. Stellen ook zelf een programma samen. Maar het lokale programma is natuurlijk sowieso anders dan het landelijke programma. Dus. Nou. Ja. Oké, okay. we beginnen met de standaardvragen, Lieke van Rossum, van de Socialistische Partij in Delft. Officiële naam? Lieke van Rossum. Geen tweede naam, geen naam. Nee. Waar geboren? In Den Haag. Den Haag, Waar, wanneer? Precies de datum? Precies de datum? Ja. Dat, ik, ik dacht dat je dat niet mag vragen, een dame. Ik mag alles vragen. Ik, ik, <laughs> ik, ik geloof, weet je, Dit vind ik zo. Je mag een vrouw dit niet vragen. Dat is discriminatie. Ik, ik, ik behandel vrouwen hetzelfde als ik mannen behandel. Je hebt helemaal gelijk. 11 oktober 1982. 11 oktober 1982, ja. oké. Okay. En uh, waar ben je opgegroeid? In Bussum. Vlak hier, in Bussum? Ja, vlakbij. Ho, Twaalf oud? minuten rijden. Hoe oud was je toen je van der Haag naar Bussum ging? Vier. Vier. En, en, en, en waarom gingen jullie naar Bussum? Omdat uh, mijn vader ging in Amsterdam werken, dus uh, dat was een lang reizen en toen uh, zei ze daar in de buurt een Als huis gaan zoeken. Als wat ging je vader werken? Hij werkte uh, bij een bank. Oké, okay. welke ja. bank? AMRO Bank. En uh, de top? Nee. <laughs> nee, maar, nee. maar, maar je vader, ik weet niet hoe oud je vader is. Is hij al gepensioneerd? Of, uh? Ja, hij is nu met, uh, met pensioen. Maar altijd al die ja. tijd bij de ABN bleef ja, werken? Altijd. Dus, ja, altijd. En wat dit voor werk deed je moeder? Mijn moeder die, uh, is uh, uh, Peterjuf geweest en mm. die is daarna in welzijnswerk uh, gaan werken. Oké, okay, dus je, je komt uit wat we mogen noemen hogere middenklasse koopwoning in Bussum? Ja. Maar en? niet een hele grote hoor, gewoon een rijkje. Nee, maar huis. ik bedoel, het is wel. Een, een, een, je bent op de, op de lagere school in Bussum gegaan. Ja. Middelbare school Bussum. Ja. En toen ben je gaan studeren in Delft. Ja. Wat ben je gaan studeren in Delft? Industrieel ontwerpen. Industrieel ontwerpen, En die heb je afgemaakt. Ja. Oh, dat, maar daar moet je een goede baan hebben. Wat, wat voor baan heb je nu? Ik werk nu voor de SP, dus uh, ja, dat valt me oh, toch een ook beetje tegen. Hè? Ja, ik werk ja, ja. Ja. Nou, ook al je, uh, heb je nooit als industrieontwerper ergens anders gewerkt? Nou, niet als industrieontwerper, maar na mijn afstuderen ben ik, uh, ben ik bij een bedrijfje gaan werken... en heb ik uh, milieuadvies gegeven, een aantal jaar. Mm -hmm. En nu, uh, sinds een kleine drie jaar volgens mij, werk ik nu uh, fulltime voor de SP. Oké, okay, lid van de politieke partij vanaf? 2002. En waarom die partij? Dat was dus de SP. Waarom Dat niet? was de SP, ja. In ja. 2002 was je 20, uh, ben je lid geworden. Ja. Waarom SP? Ja, nou... Um, ik had eigenlijk had ik een hekel aan politiek. Dus ik was helemaal niet uh, van plan om lid te worden van een politieke partij. Want ik vond, ja, ik was natuurlijk hartstikke jong. En uh, ik, de, ik dacht, politiek, dat is uh, vergaderen in kamertjes, daar heb ik niks mee. Maar de sp'er was anders. Dat was uh, de straat op actie voeren en echt uh, proberen uh, ja, de wereld te verbeteren. Zeg maar. Maar, en dat uh, trok mij wel aan. En, en uh, in de in, gaan, ben je daar gaan, we actief geworden en in de gemeenteraad vanaf wanneer? 2006. 2006. Ja. Dus na vier jaar was je al in de gemeenteraad. Ja. Um, ik, ik, wat, dus nu werk ik voor de SP. Oké. Okay. Ik moet eerst die zin af, ik, afmaken. De zin, ik zit in de gemeentelijke politiek. Omdat. Ja, omdat, omdat ik het niet kan laten, denk ik, na zoveel jaar. <lacht> nee, maar vooral omdat. Um... Kijk, ik doe dit nu al twaalf jaar. En ik heb echt van uh, uh, mijn, een van mijn allereerste uh, raadsvergaderingen. heb ik met een groep ouderen gestaan. omdat de uh, regiotaxi, dus het uh, vervoeren uh, van mensen die je slechter been zijn. niet werkte. En een van de laatste vergaderingen nog met uh, de medewerkers van Zwembad. Wiens uh, salaris op de tocht stond. die zouden een kwart minder gaan verdienen. En voor die mensen mag je een, een spreekbuis zijn. Ja, het is een, een, een raadzetel, is natuurlijk niet meer dan voor onze partij een podium. Om, uh, om onze bewegingen vorm te geven. Dat is heel mooi om te mogen doen. Ja. ja. Okay, een activist. Nu, nu even terug, want iets het valt me op. Um, je, je komt uit, zeg maar, een gezin waar er geen armoede was, een, een hogere middenklasse gezin, uh, twee werkende ouders heb je, broers en zusters. Ja, een broertje. Een broertje, zijn met z'n tweeën. Ja. Dus ik neem uh, hoe komt het dan? De betrokkenheid om bij de socialistische partij te gaan. Want je zou meer denken dat de, partij, de rechtse partij als 366 of de VVD wat meer uh, zou passen. Bedoel, wat stemden je ouders? Mag ik dat vragen? Of, uh... <laughs> nou, dat was nogal wisselend ja. uh, wat mijn ouders uh, stemden. Dus uh, die, ja, die waren niet constant met politiek bezig of zo. Maar, maar hoe kom je bij SP de SP? Kijk, de, nou, nou, is ik denk misverzand. niet dat je ouders SP stemmers zijn. Um, die stemmen wel eens op de SP, maar niet consequent. Nee, kijk, ik stem landelijk. Tot nu toe heb ik altijd op de SP gestemd vanaf 1998. Maar lokaal heb ik SP gestemd. Nu ga ik VVD stemmen, vorige keer ook. Ik heb ook wel D66 gestemd voordat ze rechts werden. Dus ik, ik heb voor de laatste Europese verkiezingen heb ik op D66 gestemd... want ik wilde niet dat Blondie de grootste zou worden. Mm -hmm. dus, dan, dus zo stem ik wel, iedere keer wel op een andere partij. Mm -hmm. Maar uh, ik vind het... Ja, dus ik probeer te kijken hoe het kan dat... Jij uit een hoger middenklasse gezin, dan toch aangetrokken worden voor de partij wiens voornaamste doelstelling is de zwakste in de samenleving, de onderklasse te verheffen en een betere verdeling van geld? Ja, maar ik denk dat het echt een misverstand is dat de SP een, een partij voor arme mensen alleen maar is. Kijk, het is een. Uh... We zijn gewoon socialisten. We hebben een visie op, uh, op hoe het systeem in de wereld in elkaar uh, zit. En ik vind dat uh, die manier van denken vind ik volkomen logisch. Dat heb ik altijd gevonden. Ik ook. En, <laughs> um, uiteindelijk zijn de plannen die de SP hebben... voor, voor 90% van de mensen uh, beter. En een arbeider is in principe iedereen die voor een baas werkt. Dus dat, dat zijn heel veel mensen, ook mijn ouders, uh, ja. altijd geweest. Ja, ja. Nee, het, het grappige vind ik ook wel. De, de, de SP vind ik bedoel, als ik stem op de SP... en als we plannen doorgaan, ga ik meer lasting betalen, maar dat vind ik niet ik erg. Het, oh, twee, drie, ik weet niet, lekker brult wat. Ja, uh, drie bellers. Oh, drie bellers. Oké, okay. uh, na deze vraag gaan we eentje erin gooien. Maar uh, dus, stemmen je ouders, sinds jij nu lid bent van de SP, dan ook vaker op de SP? Um, ik denk dat ze uh, voordat ik actief was bij de SP er nog nooit op gestemd hadden. Nee, want ik weet nog dat bij de scholierenverkiezingen uh, vroeger, dan had je dan op school, dan ging je ja. ook stemmen op ja. school om het een soort van, uh, ik weet ja. niet, uh, mee te geven aan jongeren dat je moest gaan stemmen. En dan stemde ik al SP en toen zei mijn vader um, volgens mij zei die dat leer je nog wel af. <lacht> nee, het grappige is, iedereen uh, zo'n spreekwoord, het shirtje van als je jong bent moet je links zijn en als je oud ja. wordt moet je rechts zijn. Maar, maar voor mij ik, ik, ik vind het wel belangrijk ik. Uh, ik ben een beetje teleurgesteld in de SP in Amsterdam. Ik vind dat D66 een verschrikkelijk beleid heeft gevoerd in Amsterdam. En dat de SP daarmee schuldig aan is. Uh, waardeloze wethouders van D66. Maar, um, dus daarom ja, ben ik wat teleurgesteld in ze. Maar ik vind wel dat het uitgangspunt, ik stem niet voor mijn eigen belang. Ik stem voor wat ik denk dat beter is voor de gehele maatschappij. En daarin vind ik dat we in Nederland een beetje te veel naar rechts zijn doorgeslagen. En daarom ben ik blij dat de partij als de SP er is die toch probeert. En dat was de reden waarom ik altijd op de SP heb gezeten vanaf 1998. Ja. Omdat ik dacht van we zijn te veel naar rechts verslagen. Ja. ja. Dus dat is goed. Goed, ik moet uh, Anurud van Roy, Genoten van de Suridaamse uitzending. Nog twee keer plaatselijke politiek. En dan een uitzending over de donorwet. Met name meer medische gegevens over uitnemen. Organen, hersendood en sterfelsproces. Zouden me interesseren. Anurud, ik zal je zeggen wat ik heb gedaan. De dag dat de wet is aangenomen in de Eerste Kamer. Het is een sp idee Agnes Kant uh, uh, was ermee begonnen altijd, heb ik uh, dat donorregister meteen gedaan en ik heb gezegd nee, ik doe geen organen en ik ga nog misschien een rechtszaak beginnen, maar uh, uh, een hele uitzending daaraan vind ik onzin. We hadden drie bellers, we beginnen met eentje, ik weet niet welke, aan een gooi maar erin. Goedenacht, met wie spreek ik? Hallo. Ha Goedenacht, met wie spreek ik? Hallo. Hallo, ik versta u heel slecht, met wie spreek ik? Hey. Tyro. Tiro, Zeg het maar, Tyro. Wat is je vraag of opmerking? Ik zat op YouTube te kijken. Ja. En ik zag een filmpje van u. Dat u zingt. En ik vroeg me af... Welk filmpje was? dat ik zing? Welk filmpje dat ik zing? Hoi, hoor, hoi. Welk zing... Je hebt Gooi maar eruit. Gooi maar eruit. Volgende beller. Dit is Krenk Kols, uh, Flitzo twittert, hmm, beledigen. Volgens mij doet Denk PVV en F Forum voor Democratie niet anders. Ze zijn gewoon ziekelijke lui, net als dit programma slaat ook nergens op. Helemaal mee eens, El Flitzo. Lico van Rossum slaat wel ergens op. Wie hebben we? Anne Bakenma, even erin. Goedenacht met Prim, met wie spreek ik? Goedenacht. Hoort, Hi, hoort, met... u, hoort u mij? Ja, ik hoor u. Hoort u mij? Jelle de Jong in Amersfoort. Dag Jelle, viool, zeg het Hoi. maar. Ik heb geen hoge pet op voor mensen die van partij naar partij zweven. Je moet een beetje trouw blijven aan je principes. Eén partij, blijf je trouw. Waarom, waarom moet je. Ik, ik ben een opportunist. Ik stem voor de partij die op dat moment het beste uh, plannen heeft voor de maatschappij waarin ik woon. Wat is daar nee, slechts aan? Ik, ik moet de mensen hebben die gewoon re, goed redelijk de zaak op een rijtje weer te zetten. En dat komt dan komt het automatisch wel goed. Maar maar is de de Meneer Fioot, oh my... ik ben toch geen idioot dat ik uh, nee. uh, uh, in een partij die ooit een uitgangspunt heeft... Ik zal je een voorbeeld geven. De Partij van de Arbeid, waar ik ooit lid van was, is ja. onder kok de ideologische veren afgegooid. Die partij, de interne democratie, ja. is door Felix Rotterberg kapot gemaakt. Toen heb ik mijn ja. lidmaatschap in 2000 opgezegd. Ik ga ja. toch niet... En, en, en, en ik stem dan op Lodewijk Asscher, heb ik nog gestemd in Amsterdam. Maar ik, ik, ik moet toch iedere keer kijken naar een partij. Wie de mensen zijn die de partij bemensen en wat hun programma is en wat ze ja. zeggen. In principe heb ik hetzelfde gedaan. Toen Wim Kok zei ik heb de ideologische veer afgeschud. Toen ben ik naar de SP gegaan en dan blijf ik voorlopig. Oh, nou oh, dan is het goed. <laughs> dan is ja, het goed, <laughs> precies. Dat is precies zoals ik hem er aan beetje Maar ik, was, ik, was, ik mocht uh, uh, Lilian Marijnissen aankondigen maandag 19 februari, toen ze die, uh, uh, uh, dat hologram-ding deed. En toen was ik in Haarlem en was Lilian op verschillende plaatsen. Maar ik stem, uh, ik zeg ook tegen die mensen, uh, Arjan Vliegenaard van Amsterdam was er. ik zeg: ja, ik ga nu op je stemmen. En ik ben geen lid van de SP, maar dus ik doe ook uh, dingen voor de VVD of voor uh, uh, Piratenpartij. Het maakt me niet uit, want ik ben al blij dat er mensen zijn die bemoeien. Ik ben blij dat er mensen zijn die iedere vier jaar, ten Lieke dank je wel daarvoor, de kandidaat willen zijn voor een politieke partij om in de gemeenteraad een hondenbaan te gaan doen. Uh, die niemand wil, maar iedereen brult aan de zijlijn wel. Dat het allemaal zakkenvullers zijn, ondertussen wil niemand wat doen. John Janssen van Gaal heeft in het parool een uh, heel leuk stukje hierover geschreven. Ik raad u aan om die te lezen, uh, waar hij ook de hand in eigen boezem steekt, van we zitten iedereen te bekritiseren, maar zelf doen we niets. Dus daarom ben ik altijd blij met die mensen, en vind ik dat ik alles moet doen om die mensen uh, uh, uh, voor het voetlicht te brengen, en daarom heb ik nu Lieke, en volgende week iemand van D66, en twee weken geleden iemand van GroenLinks. Ja, op die manier probeer ik van verschillende partijen toch kandidaten uit te nodigen. Dat is mooi. Ja. Ik heb toevallig op de dochter van Jan Marijndersen gestemd. Ja, hij ik... is volgens mij de ideale minister-president. Nou, ik Jan moet je eerlijk zeggen. Weet je wie je ideale minister-president zou zijn volgens mij? Emiel Roemer. En, want we weten China. dat hij zo ontzettend oh. eerlijk is. En, okay. en als minister-president, ik, ik, ik denk dat als Emiel Roemer ooit minister-president wordt, dat, dat de bevolking uh, heel veel vertrouwen zal hebben in, in de minister-president. Het is één lijn, roemer Marijnus. Nou nee, het is een verschil hoor. Marijnissen is meer een straatvechter dan Roemer. Roemer is de lieve beschaafde leraar. En Jan is nog gewoon de uh, uh, mouwen opstropende. En als het moet gaat hij er keihard in. Jan kan echt heel, heel goed tackelen. Oké. Okay. Oké, okay, dank u wel meneer Viool. Wat een leuke Hoi. beller. Waren er maar meer zo. Nou, nee. Zullen we de volgende beller ook maar doen? Nou, gaan we naar de volgende beller. straks. Dit is heel leuk. Ik weet niet, wie Lika selecteert. Ik heb niets te zeggen. Goedenacht, met wie spreek ik? Ja, met Heino. Ja, met Heino? Ja, met Heino. Ah, zeg het maar, Heino. Maar uh, hoe kan ik dan een SP opzetten hier in uh, deze gemeente dan? Welke gemeente zit u? Ik zit in Mondverland. Welke mijn gemeente? Ben, uh, mondverland. Mondverland. Oké, okay, hoe, hoe, hoe, hoe zet je plaatselijke uh, SP op, uh, Lieke? Ja, dat kan. Dat kan zeker. Um, op het moment dat je 50 mensen in je gemeente hebt die lid zijn van de SP, kan je in een afdeling uh, worden. En okay, dan, uh, ja? Ik ben gevraagd door de, door de, de, de lijsttrekker van SP Doetinchem. Want ik ben naar Lodewijk-Asje geweest met Geldland stemt, Maar ik weet je, nou wil ik het zelf niet doen. Maar ik vind best wel geschikte kandidaten die, die een goede uitstraling voor de SP hebben. Dus. Ja, maar de SP werkt niet zo 1, 2, 3. Hè? Dus er moeten ja. eerst in dat dorp 50 mensen lid zijn. En dan ja. ga je lokale afdeling En dan gaan ze je vragen, wat zijn je plannen? En je moet niet alleen de gemeenteraad willen. Ze vinden dat je ook actief actie een, een actievoeren moet doen en dat de gemeenteraad een doel is om de acties die je hebt te, ver, te ver, verwezenlijken toch gelukken ja nou de gemeenteraad is net als uh, als de acties die we doen zijn dat gewoon middelen om ons doel te bereiken en ik geloof zelf wel heel erg dat met alleen maar in de gemeenteraad uh, zitten... Dat je, uh, dat je langzaam vervreemd van, uh, van wat er in de praktijk gebeurt... gewoon op straat in je stad. Dus daarom is het bij de SP wel heel erg belangrijk... dat zo'n lokale afdeling ook uh, inderdaad buiten de gemeenteraad actief is. Ja. Nou, ik, ik acht mezelf er niet geschikt voor. Maar ik vind het wel heel jammer dat wij deze gemeente geen SP hebben. Wat gaat u dan ik... stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in uw... C CDA of uh, PVDA, denk ik. Oké, okay, en welke partijen doen er allemaal mee bij u in Montferland? Uh, D66, CDA, PVDA en twee lokale partijen. Oké, okay, GroenLinks niet, SP niet? Nee, nee, je we hebben vroeger wel gehad de GroenLinks, maar dat is al ruim 20 jaar geleden. Die zijn naar om gegaan. Oké, okay, ja, u bent dus aan de rand, u zit in, in, in, in Gelderland. En... Ja, de randje Duitsland. De randje Duitsland. Hoe, hoe, maar, maar daar, oh, dat is een prachtig buurt, daar ga ik vaak wild eten, want jullie hebben daar heerlijk wild. Ja, dat klopt. Dat klopt. Goede wil. Net dan. Ja, en wat en het grappige is: als ik net over de grens in Duitsland ga, is datzelfde wild net iets goedkoper? Uh, dat kan, dat weet ik niet. Want ik ben hier zelf niet zo'n wildeten. Want uh, ik, ik, ik, de verzand is me altijd te machtig. Dus, uh... Nee, maar jullie hebben prachtige restaurants daar. Ik, ik versweet graag. Jullie hebben echt prachtige restaurants daar, hoor. Wij, wij hebben een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Ja. Daar hoort het wild bij. Ja, en ik vind al die mensen die zaten te protesteren vandaag. Schiet al die beesten bij de uh, uh, dingers, hoe is dat ding? Uh, Flevoland. Oostvadersplassen. dood. En zet ze lekker op een, op, een, op, een, op een bordje. Kunnen we lekker wild eten? Iedereen blijft. Ja, nou, maar dan ja. moeten we ze wel eerst bijvoeren. Nee, je moet ze eerst doodschieten en voeren. Dus in de winter hebben we in de wild. Oké, okay, hey, nee. dankjewel. Wou je nog iets kwijt? Nee, niks. Succes met het programma verder. Dankjewel. Lieke, okay. van, Lieke van Rossum, luisteraars, u ruistert naar het programma Zwarte Prietpraat, Anne Bakema en Hans Schelfis. Uh, maar ik weet niet waar Hans nu weer naartoe is. Die zijn vanavond de technici. Lieke Kuiper doet telefoon, mail en web. Mijn gast is Lieke van Rossum, lijsttrekker van de SP in Delft. Mijn naam is Primera Rekisjoen. U kunt twitteren naar apenstaart, ZPP op 1 of hashtag zwarteprietpraat. Mailen naar zwarteprietpraatapenstaartpounnet.tv. Andere mailadressen lezen we niet. En het telefoonnummer is 0800 1121. Lieke van Rossum. Schets mij even Delft. Ik dacht dat Delft altijd zo'n linkse studentenstad was. Rick Grasso van de GroenLinks is daar wethouder ja. geweest. Een heel goede wethouder. Um, wie, hoeveel zetels hebben jullie in de gemeenteraad? Totaal, dus de gemeenteraad ja. heeft... Ja. ja, de gemeenteraad heeft nu 37 zetels. 37 zetels. Maar er zijn uh, meer dan 100.000 inwoners nu, ja. dus het worden er 39. Ja. Ja. En jullie hebben daar drie zetels? We hebben drie zetels daarvan. En ja. wie, wie zit in het college in Delft? In het college zit uh, D66, uh, VVD, ja. uh, STIP, dat is de studentenpartij, ja. uh, GroenLinks, ja. uh, PvdA. Ja. Volgens mij heb ik ze dan. Ja, en dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5 partijen ja. en de rest is oppositie. En ja. wie, wie zit allemaal daar in de oppositie? In de oppositie zit de SP. Ja. Uh, Met drie zetels. Met drie zetels. En uh, het CDA. En hoeveel zetels hebben die? Eén of twee? Uh, nee, drie. Oh, zijn ze zo groot in Delft? Ja. Ja. ja. Uh, CDA de, drie. De ChristenUnie twee. Ja. En uh, nog twee lokale partijen. Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen. En hoeveel paar zetels hebben die? Uh, onafhankelijk Delft had er vier. En er is zo. eentje van weggelopen. Ja. Uh, ja, dat is een hele populaire meneer. En uh, Stadsbelang heeft er twee. Zo, dus welke partij is dan de grootste? Ik zie alleen maar 4, 3, 3, 2. Ja. Welke partij is de grootste? Wie heeft de meeste zetels? D66 70? is Met heel hoeveel? groot in Delft. Hoeveel? Acht zetels. Acht ja. zetels. Ja. ja. Oké, okay. en die gaan nu verliezen. Want de peilingen laten ze dalen. <laughs> ja. Je begint helemaal te lachen. Ja, ik vind dat ze wel heel veel zetels hebben... en ik vind dat nooit zo heel goed... want dan betekent het altijd in zo'n gemeenteraad... dat die eigenlijk de doorslag geven. Dus wat ja. zij doen, dat gebeurt. Wat ja. zij willen, dat gebeurt. Dus ik vind het beter ze als ze iets een meer Kijk, als ik kijk, tip GroenLinks, PvdA... dat zijn drie linkse partijen. Nou, ik vind, uh, ik vind dat ze zich niet links opstellen... op dit moment in het college. Nee, ik denk dat uh, VVD en uh, D66 hebben het goed voor elkaar. Ja. En hoeveel zetels in VVD? Uh, ook drie. Drie, net zo groot ja. als de SP? Ja, ja. En toch ze bepalen ze in grote mate het beleid. Ja. Bijzonder, hè? Ja, ja. Ik de die jongens heel handig. Ja, die zijn heel handig, maar ze zijn natuurlijk wel landelijk heel groot. En je ziet er gewoon dat het, uh, ja, het politieke klimaat best wel, uh, best wel rechts is nu. Onze dus de gemeente Delft gaat er lekker in mee. moeten wel weer doen. Oh, als de inkomende leners zijn vol. Oh, wacht even, je bent dus populair. We, moeten, we moeten lenen doen. Oh, ik wilde net. Oké, okay, voordat we naar de lenen gaan, heel kort. Ja. Waarom zou ik, als ik in Delft woon, op de SP op jou moeten stemmen, want je bent ja. Nou, kijk, Delft is, is een hele mooie stad. Ik weet niet of je er wel eens. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Het is het verschrikkelijk auto-onvriendelijk. <laughs> uh, uh, uh, het, het is, het is zo'n smalle straatjes. En al, ik, kom, ik kom wel eens in Delft en dan denk ik, ik zou hier niet dood aangetroffen willen worden. Echt waar? Ja, vind ja ik vind het je verschrikkelijk. je vindt het geen mooie binnenstad? Nee, die binnenstad is verschrikkelijk auto-luw. Ik weet wel overal in Rotterdam. Daar kan ik mijn auto overal parkeren. Net zoals ik niet meer naar de binnenstad van Amsterdam ga. Het is auto-onvriendelijk. Moet ja. ik parkeren? Moet ik in de regen ja. lopen? Als ik naar de universiteit wil. Oh, of linkse stad, omdat je je auto niet kwijt bent. Ja, kan. natuurlijk, ja. net nee, zoals dat Groningen. Ik. Dat begrijp ik. Ik ja. wil met mijn auto voor de deur de dingen inladen, mijn kleinkinderen uitladen. Ik wil niet op de fiets. Ik snap het. Ja. Ja. Nee, uh, wat ik wilde vertellen. Ja. Uh, want veel mensen die in Delft wonen, vinden het een hele mooie stad. Het is echt een historische stad natuurlijk. Ja. Een hele grote geschiedenis. Maar wat we zien, is dat uh, Delft steeds minder een stad wordt... waar iedereen echt terecht kan. Want uh, met name als je het hebt over wonen... En er is echt een schrijnend tekort aan betaalbare huurwoningen in Delft. Dat is al 10, 20 jaar zo. Ja, maar um, ondanks dat tekort wil de gemeente veel van die woningen de komende tijd gaan, gaan slopen, gaan verkopen. En nu ja, voor de rijkere en mensen. Voor rijke mensen. En arme, en arme mensen nieuwbouwen. moeten dan oprotten uit Delft. Moeten ja. jullie maar ergens anders gaan wonen? Ja, dat is het idee. En dan denk ik van ja, dat is de, de uh, gedachtegang is heel erg uh, dat de gemeente een merk is of een bedrijf ja. en dat dat allemaal goed is voor de economie als er rijke mensen komen. Ja. Nou, de SP zegt, um, Delft is geen merk, is geen bedrijf... is een stad om hier te wonen. En uh, wij vinden dus, in plaats van minder... juist meer betaalbare woningen bouwen. We zeggen nu 3000 de komende vier jaar erbij. Uh, dat is een redelijke hoeveelheid om het een beetje aan te vullen. Waarom vielen. geen 10? Waarom 3? Ja, omdat je, ze, je moet ze ook ergens kwijt natuurlijk. Oh. En uh, om nou het hele recreatiegebied meteen vol te bouwen... dat, dat is ook uh, weer zo wat. Uh, dus dit is een eerste stap. Hè. De, de, ze willen sowieso 7.500 woningen bouwen. Allemaal dure koopwoningen. En wij zeggen, doe in ieder geval 3.000 betaalbare woningen. En de bestaande voorraden, want dat, uh, daar ben ik ook bang voor. Daar willen ze veel van gaan slopen. We zijn ook op dit moment met een, uh, met een aantal huurders... Uh, uh, altijd in actie, want die wonen echt in prachtige historische huisjes... Die willen we renoveren. Hoppa. Zie je het dus al? De belangrijkste... menselijke maat. Oké, okay, we moeten naar ja. bellen. Dus kom maar op. Uh, gooi er maar in, Anne. Ik weet bij niet met wie ik spreek. Uh, Lieke, heb je een naam er ook bij? Uh, wie is dit? Oké, okay, we weten het niet meer. Goedenacht, meneer. <laughs> ik weet het niet meer. Of mevrouw, ik weet het niet meer. Zegt u het maar. Hallo? Ja, nou is me even niet duidelijk of u nou tegen mij heeft. Ja, ik heb het tegen u. Ik heb geen naam, want ah. Lika kan geen namen opschrijven. We zitten in een nieuw systeem, geloof me. Lieke, ik. Lika brengt er hans uit. Met wie spreek ik? Met Jacques. Ja, Jacques, zeg ik het heb maar. Even, uh, ik had even een opmerking over uh, de politiek. Ja? Maar dan over, ik hoor thans een echo. Lees? Ja, u hoort een echo, oké. Okay. Uh, die echo moeten we eruit halen. Gaat u vooral verder? Uh, ik wil het dan niet over de politiek zeggen, maar over, de, over het systeem. Uh, ik werk namelijk al dertig jaar in, uh, in reintegratie, in integratie. Uh, dat valt onder de zorgsector. En mij is het voornamelijk opgevallen dat de meeste mensen met wie ik te maken hebt, en nog steeds heb. Uh, dat hij ook moet is te zijn hoe het een systeem werkt. Maar meneer mene, mene Jacques, wacht even. U kunt een heel verhaal over het systeem houden, maar uw lijn is al niet zo geweldig. En ik moet zorgen dat mijn dat luistercijfers hoog zijn en mensen gaan afhaken. Dus wat, kort, wat wilt u zeggen? Ja, wat ik wil zeggen, in eerste instantie heel simpel, heel kort. ...dat de politiek ervoor moet zorgen dat de mensen weten hoe het systeem werkt. Oké, okay, heel nemen. goed. Dank u wel voor uw opmerking. We gaan nu eruit gooien. De politiek moet zorgen voor ja, mensen. Hoe het systeem werkt. U hebt een slechte lijn. En ik weet niet waar dit heen gaat. Doe maar de volgende beller. Goedenacht. Uh, als u mij hoort praten tegen u... ...heb ik het tegen u door de telefoonlijn. Ik weet niet met wie u spreekt. Hallo. Ja, u spreekt met Nick. Nacht Nick. Zeg het Goeie. maar. Uh, ik hoor je praten over links en rechts. Ja. Hallo, Nick? Nick? Ja? Yeah. Ja, ik hoor je praten over links en rechts. Ga door. Wie ja, bepaalt er wat links en rechts is? Ja, dat is sociaal dat... Sociaal is de ene keer links... en sociaal is de andere keer rechts. Ben ik helemaal met je eens, uh, Nick. De, de, de terminologie is achterhaald. Je kan dan praten over sociaal en asociaal... maar alle partijen vinden het. Dus ja, ik, ik, ik gebruik die terminologie, maar, maar ik ben het met je ik eens vind... dat links en rechts heel diffuus is. Ik vind op ik sommige vind punten van... de VVD veel linkser... en de PVV veel rechtser. Ik vind denk op sommige punten heel rechts. En, en, ja, dus ik vind het heel moeilijk om links en rechts uit elkaar te halen. Het is ook heel moeilijk. En ik vind eigenlijk ook. Eh, als, als Nederland. Als we in Nederland moeten bezuinigen. Omdat we eerst in 2007 een begrotingstekort hadden van 250 miljard. En dat is nu 400 miljard. En als we dan eerst aan de eigen bevolking denken. Dan is dat enerzijds rechts. Maar aan de andere kant beter voor de maatschappij. Nou, ik zou zeggen. Als we. Als we stoppen om al die grote bedrijven te subsidiëren... en vliegtuigmaatschappijen via benzinetaks... gewoon benzinebelasting uh, laten betalen... ja, dan zou het ook kunnen. En als we grote bedrijven... zoals Google en Facebook van die nazi Mark Zuckerberg gewoon 5% belasting laten betalen... ieder land waar ze verdienen... en de Googles en al dat soort dingen. Dat vind ik dat heel uh, links beleid. Om, dat is sociaal. En het is ontzettend rechts om dividendbelasting... terug te geven aan rijke PS van 1,4 miljard. Ja, maar dat is deze regering... Met D66 erin en met de ChristenUnie erin. Nu zeg, je, nu zeg jij wijze woorden. Dank alleen, je wel. Uh, nu, nu, het is eigenlijk één partij. Het is de bal die toegespeeld wordt van de PvdA naar de D66, naar de CDA, naar de VVD. En de SP doet mee. En af en toe de, de ChristenUnie, die knikt ook nog toe. De SGP, die zegt ook oh, van nou. Nee, maar woenskamp. Nick, wat ik goed vond, ga kijken naar 2006. Toen ja. dat Jan Marinus 26 ziet, en zijn die zeggen we regeren niet mee als we niet echt invloed kunnen uitoefenen. En, en, en daarom heb ik mijn lidmaatschap, lidmaatschap opgezegd. Van de? Toch wel. Ik, ik was lid van de SP. En, ik en op wie, welke staan. stad woon je, Nick? Ik, ik, woon, ik woon in de Hoek Zwaard. En waar en ga je op stemmen? U, ik ben er nog niet over uit. Oh, je ik bent er ben, nog niet over, waar twijfel je tussen? Uh, ik, heb, uh, ik, heb op een, ik heb een buurman gehad. Dat was een SGP'er. En in die gemeente was het heel goed wonen en goed geregeld. Dus ik heb een buurman gestemd. Een SGP'er. En dat ga je weer doen? Um, nou, in principe ben ik geen SGP'er. <laughs> en, en ik, ik ben het niet 100% met hun, hun eens. Ik ben het maar ik ben, wel, ik ben wel bereid, als ze hun goede zaken doen... Ja. lokaal gezien... Dan ben ik bereid om hun te stemmen. En dat vind ik ook het goede van de SP... De SP die kijkt wat, er, wat de behoeften zijn in de buurt. Alleen, ik vind wel dat, dat de mensen bij de SP meer uit slachtoffer, slachtofferrol moeten kruipen. En altijd voor de arme mensen zogezegd. Uh, uh, uh, ja, nou, dat verhaal wat die die ik Lieke net hoor zeggen over uh, de SP in Delft. Vind ik geen slachtofferrol. Ik vind het, een ideologie. Ik, ik, ik, ik vind ik het de ideologie. Deel, ik vind het de ideologie dat ze zegt. er moet in een stad. Moeten niet alleen rijke mensen kunnen wonen... maar ook mensen met betaalbare huur, sociale huurwoningen. Dat is een ideologie. Ik vind dat geen slachtoffer die zijn, die zijn zat. En ik vind dat Lieke... die klonk heel serieus en heel rechtvaardig. En ik zal zo op Lieke stemmen. Maar je woont niet in Delft, Nick. Moet je verhuizen. Ja, uh, ja okay. ik heb gewerkt. Is er nog iets interessants wat je wil melden, Nick... als afvallige SP'er? <laughs> uh, uh, je bent net zoals ja. een moslim. Een afvallige moslim. <laughs> Ja, Als ik, ik afvallige redegaat. gaat. Ik wens. Ja, je bent een mooie grapje. Hey maar ik wens ik SP niet voor veel succes. Oké, okay, ja, dankjewel. Leuk voor het bellen, Nick. Dankjewel. Gooi maar de volgende ja, erin, uh, Lieke. De, de volgende. We moeten haast maken. Goedendag met Prim. Hallo, met Ezel. Met Diesel? Ezel. Ezel, wat is uw oh, naam? Ik had een vraagje voor Lieke, voor Rossum. Ja. Hey, uh, zijn ze bij de SB in uh, Delft. Ja. Nu wou ik aan jou vragen. Wat doe je nou precies voor de Buitenhof en voor de Chopinlaan? Voor wie? Voor de Buitenhof en de Chopinlaan. Wat is de Chopinlaan ja. en de Buitenhof? Vertel. De Buitenhof is een, uh, is een wijk in uh, Delft. Uh -huh. En uh, nou, dat weet ik? Daar, ja, ik, ik leg, maar, maar, ik leg uh, het even uit voor de mensen die niet in Delft wonen. En bellen. Je moet je meulen als Lieke praten totdat ze weer <laughs> aan de beurt komt. Ze gaat nu even uitleggen. Ja, ga verder. Voor de mensen die dat niet weten. En, het, en het, uh, ik weet niet precies waar je op doelt. Misschien kan je dat zo nog even uitleggen. Um, maar uh, de Buitenhof is uh, veel in het nieuws geweest. Bij dat programma van. Uh, Denny zoekt problemen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die zijn uh, daar een keer uh, langs geweest. Omdat er uh, uh, ja, heel veel uh, onveilige situaties zouden zijn op straat. Er heeft een tijd een politiepost gestaan en dergelijke. En uh, wij zijn er ook regelmatig uh, in de buurt met de SP. En wat wij heel veel horen van mensen. is dat uh, het grootste gedeelte van de mensen die daar wonen zich uh, niet onveilig voelt eigenlijk wel een fijne buurt vindt en best wel baalt van uh, dat er zo slechte berichtgeving is uh, over die wijk uh, maar wel dat de wijk heel erg achteruit is gegaan er is altijd daar een voetbalclub die is weggegaan er zijn speelveldjes die niet onderhouden worden um, de woningbouw uh, kan uh, meer doen om de flats goed te onderhouden en dergelijke dus er zijn best wel wat dingen te verbeteren maar ik ben benieuwd laad. wat laad wat jouw punt en, was? En ja, de Chopin -laan. Chopin -laan is een straat in die wijk, dus ik okay. weet niet. Uh, goed, Beller, wat je vraag gaat uw gang. Wat wilt u verduidelijken wat u bedoelde met uw vraag? Okay. Mijn punt is dat er uh, bij jullie al jaren bekend is dat het pleintje natuurlijk weg is voor de jongeren, et cetera. Maar wat doen jullie er nou aan? Jullie weten dat wat er gaande is en jullie doen er niks aan. En als ze zitten in de zover, oppositie, goed, Beller. Beller, wat ja. moeten ze volgens u doen? Ze, ze zegt het zelf heel goed dat er een politiepost stond, maar de jongeren werden daar geïntimideerd, gecorrigeerd en als werd door de politie. En dat was gewoon pure intimidatie. Maar even een vraag aan u. Wat doet de gemeente daaraan? Wat weet u nou van de Chopin aan? U zegt dat u in de buurt bent geweest. Die keek heb u nog nooit gezien? Nee, dat Dat kan. Ik kan ook niet beloven dat ik iedereen in de buurt spreek natuurlijk. Daar zitten jongeren met een achtergrond. Met een buitenlandse achtergrond. En die krijgen gewoon boetes van de politie. Omdat ze voor hun deur staan met vrienden te spelen. Dan wordt er gezegd: ja, samen schoon het ja. is het Gewoon belachelijk voor woorden. Maar, maar, maar, maar ja. wat wat die, voor, man? Staat hij ook klaar, staat ook klaar voor, voor de jongeren in Delft? Want dat, hun zijn de toekomst. Zeker, ja. Daar ja, ben zeker, ik mee eens. Dus bent u bereid om daar een visie op te leggen? Ja? Ja? Nou, um, het woord... Ze gaat nu je de visie geven. Of ga je gang Ja, ik ga nu mijn visie geven als het mag. <laughs> het, het zijn ja, ga, een paar. Uh, ik, ik een ga paar graag over de toekomst. Ja, over de toekomst. Het zijn een, uh, een paar dingen uh, door elkaar. Volgens mij uh, een, een gedeelte is over die veiligheid en die politie. En wij hebben dat ook inderdaad veel gehoord. Dat mensen die uh, politiepost helemaal niet zo fijn vonden. Omdat ze zich juist ook onveiliger erdoor voelden. En inderdaad jongeren die, uh, nou ja, die helemaal niks uh, deden. Maar gewoon ergens bij een pleintje hangen. En dan meteen uh, door de politie op zijn minst die worden aangesproken. Doen, weet je wat ik grappig vind? Lieke en Beller. Volgens jullie doen die jongen nooit iets. Ik heb met primtime gefilmd. Het zijn wel jongeren niet, die dat je daar komt... Telf? Mag ik even uitpraten? Het is in veel nee. weken zo dat die jongeren die daar hangen vinden... dat zij een straatnorm kunnen opleggen. Dat ze intimideren. Wil je maar zeggen dat al die jongeren liever net de beschaafde jongens zijn... die nooit grote opmerkingen maken tegen... Eh, eh, prem, ja. Prem, Prem. Mag ik even, even onderbreken? Ja. ja. Dan ga ik je even wat vertellen. Ja? Dat is een achterstandse buurt. Ja. En dat zijn jongeren die spelen voor hun deur. Ja. Hoe jongeren dat in heel Nederland doen. Ja. Maar als je in die buurt woont... dan ja. rijdt de politie 10, 20 keer per dag... Ja. en die geeft die jongeren een boete. Nee, luister, en die jongeren... Die aarduits, en die, maar ik ben nog niet uitgesproken. Hey, als je zo gaat schreeuwen, nog... bel ik je af. Even voor de duidelijkheid. Of je uitgesproken bent of niet, het is mijn programma voor alle duidelijkheid. Maken die jongens bezwaar tegen de boete. Ten tweede, als het is ingesteld, kan je naar de rechter gaan als bewoner. Om te zeggen dat het samenscholingsverbod in strijd is met het Wat? woonrecht. Hebben, hebben ze, heb jij dat voor de jongeren gedaan? Hebben de jongeren advocaat? Dit is een land. Ah, ik, ik, maar... was, ik was. Ja? Je moet niet ik schreeuwen. Ik was vroeger ook een, een van die jongeren. Nee, maar wat ik je wil ik zeggen je... is, je moet niet schreeuwen. Wat ik in dit land steeds heb gedaan, ook toen ik advocaat was... is dat als de gemeente regels maakt, kan je naar de bestuursrechter gaan. Je kan naar de kortgedingrechter gaan. Ja, ja. Je, kan, je moet niet schreeuwen klopt, tegen die politieagent. Klopt, en die politieagent klopt. die daar rondrijdt, vindt het ook niet fijn om die boete te klopt. geven. Maar het is ingesteld. Dus in plaats van te huilen, huilen, is mijn vraag, wat heb gereed. jij gedaan? Maar ik, ik ben nog niet klaar, kijk. Zoals ik al zeg, het is, je zegt, jij zegt je moet er in beklag gaan, in bezwaar nee, gaan. Nee, je moet maar, de rechterlijke... Het is jouw woord tegen die van een politieagent. Nee, en als wat de politieagent nee? jongeman, jongeman, Jonge even stil. Je kan, als er een samenscholingsverbod is ingesteld, waardoor je niet voor je deur kan spelen... Klopt! ...kan je naar de rechter gaan om te zeggen dat het samenscholingsverbod in strijd is met jouw woongenot. Waarom hebben jullie ja. dat niet gedaan? Omdat jullie achterlijk zijn? Omdat jullie dit land niet kennen? Omdat nee. jullie niet geïntegreerd zijn? Omdat we niet dezelfde rechten hebben, Prem. Je hebt iedereen heeft dezelfde en rechten. Maar daarnaast, die jongeren, die, die politieagenten weten goed dat die ouders een minimum hebben. Dat de maar stetsen, er zijn die zonen, sociale advocaten... Maar vandaag een boete en morgen weer Nee, dachting, maak je wat boete. vragen? Hebben al die jongeren die boven de 18 zijn zich aangemeld... bij GroenLinks of de SP lid geworden? Gaan ze allemaal stemmen de komende verkiezingen? Wat was de opkomst geen ene partij klaar staat voor die jongeren. Dat is niet waar. wakker. Mag ik er nog even Lieve. wat over zeggen? Ik ga nu wat zeggen. je Ik ga nu wat zeggen. kan mijn ja. microfoon harder. Nee, um, kijk. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen, want ik ben het niet helemaal uh, eens met jou, Prem. Kijk, natuurlijk zijn er echt wel jongeren um, die, die uh, wel verkeerde dingen doen op straat, maar er zijn er ook een heleboel die dat niet doen. En uh, die hangen ergens. En omdat zij daar wonen en op die plek een politiepost uh, staat, worden zij de hele de hele tijd aangesproken op het feit dat ze daar gewoon op een bankje zitten, om maar iets te noemen. Ja. En dat je. je hebt er meer dan eenmaal een week een ja, ja, maar, maar, hou klaar, even niet kunnen praten. Anders ga ik je uit de uitzending gooien. Je kan zien dat je niet geïntegreerd bent. Als iemand praat, laat je die ander <laughs> uitpraten. Behalve als je primberakjes je niet, dan mag je interruptie. Ja, ga je gang. Gaan. <laughs> okay, prep. Dus, Kom op. Uh, ja, dat du pas. Dus dat, dat heeft ook echt een, uh, een effect natuurlijk op je. Als jij opgroeit in die wijk... en je wordt constant aangesproken alleen maar omdat je ergens uh, bent. En als jij in de binnenstad opgroeit... en je hangt daar op een bankje voor het stadhuis... daar zit ze ook altijd... dan word je er niet op aangesproken. Dus dat vind ik, dat is wel een verschil uh, wat niet oké okay is. En daarom ben ik er ook niet zo voor... dat je uh, op zo'n manier een politiepost in die wijk uh, neerzet. En ten tweede... Uh, Malika, uh, wat as denk as ik, mag ik oh, mijn ja, tweede sorry, punt even zeggen? Nee, want... Uh, Um... Kijk, waarom zitten die jongeren daar op dat bankje? Uh, natuurlijk heeft niet iedereen altijd uh, goed uh, in de zin. Maar het gros van de jongeren natuurlijk gewoon wel. En er is dus niks te doen voor die, uh, voor die jongens in de buurt. En dat is volgens mij waar de beller het ook over heeft. En dat is iets wat wij wel degelijk geprobeerd hebben... ook de afgelopen jaren, om meer geld uh, vrij te krijgen... voor voorzieningen buiten die binnenstad... maar ook in, in de wijken zoals de Buitenhof. Dat er gewoon uh, buurthuizen, speelplekken, hangplekken... dat dat er allemaal is hoe je het bent of keert, ja. dat wat? werkt wel presentief. Jongeman Beller, hoe oud ben jij? Ik ben 30 jaar. Oké, okay. wat, wat, sorry, wat is je voornaam? Wat zegt u? Wat is je voornaam? Jessel? Ja. Oké, okay. wat let jou nou om massaal alle mensen in de week boven de 18 op de SP te laten stemmen? Zodat, want luister, ik zal je wat, wat uitleggen. Stemmen worden geteld en gewogen. Dus wat zie je politici in een wijk waar er een hoge opkomst is? Ik, ik, ik woon in, in Amsterdam-Zuidoost in een wijk waar ongeveer 90% gaat stemmen. Wat zie je dat als iemand van onze wijk wat zegt, mensen luisteren. Omdat die politicus weet dat hij bestraft wordt. In de hoogbouw in de Belmer was de opkomst 23%. Dus als die mensen van de hoogbouw iets deden, denken die politici rot op, je gaat toch niet stemmen. Dus ik weet niet, wat is de opkomst in de wijk Buitenhof? ik weet ik niet. Maar, maar in Delft de de zit het niet boven de 50%. Oké, okay, dus wat ik je zal zeggen is... als jij nou al die jongens ronselt... en tegen ze allemaal ja. zegt... jongens, we gaan een statement maken. De hele Buitenhof gaat massaal op de SP stemmen. En dan gaan we ja. kijken... als we massaal op de SP stemmen... wat dan het gevolg is. En sterker nog... We gaan massaal lid worden van de SP. Want als je ja, lid bent van een politieke dan, dan partij... Dan maak ik Lieke alleen maar rijk. En dan, eh, nee, je maakt Lieke niet rijk, niet rijk, want de SP worden ze niet rijk. Want de SP leveren ze hun salaris in om het te doen. Maar wat ik je wil zeggen, wat van belang is... Als je ja, lid wordt van een politieke hebben. partij... kan je de agenda mede helpen bepalen. En als je lid bent van een politieke partij... en ze komen in het college... dan kan je via jouw lidmaatschap die wethouder beïnvloeden. Dus wat ik jammer vind... Bij, ook in, in Amsterdam-Zuidoost was het... en in andere achterstaten of het nou Transvaal is in de Nacht. Ik hoor alleen maar huilie, huilie, maar ik hoor geen activisme. Ik word geen lid van die partij. Dus doe me genoegen. Nee. Stem massaal op de SP. Lika, als er in buitenhof. Kan je hier beloven, hier en nu, om zes minuten voor één. op radio 1, in het programma Zwarte Piet praat. Dat als je 90% van de stemmen uit buitenhof naar de SP gaat. Dat de SP iedere vergadering zal beginnen met aandacht te vragen voor de situatie in buitenhof. Iedere ja, raadsvergadering begint. Zoals de partij van de. Dier. Wat? Zeg. Ja, maar voor 90% van de stemmen maar, durf ik dat wel te beloven. We zijn ja. serieus. Lieke, Lieke. Ja. Er is een probleem in de buitenhof. Het moet opgelost worden. Zo is dat. Maar dan moeten jullie gaan stemmen. Ja, wat? Lieke, ja. ik wil dat jij langskomt. En dat ik jou even ga begeleiden in de buitenhof. Ik wil dat, dat je langskomt. Heb... Ik wil, je leek ja. wel een dictator. Lieke, zou je ah, alsjeblieft ah, willen langskomen. Oh, oh, dat ben ik wel gewend hoor. In die campagne tijd zeggen al die organisaties, ik wil de dat de je. je ja. ja. Oké, okay, waar? Ja. Ja. ik van mogen weer telefoon. Ik was gisteren nog in de Buitenhof. En ik ben bij drie flats langs geweest met mijn collega's. Nee, maar jij weet ook hoeveel flats er in de buitenhof staan. Dat kan niet bij allemaal tegelijk zijn. Dus ik kom daar vaker, maar ik hoop dat ik je een keer tegenkom en dat we er verder over zijn. Lieke-keupers, grees de telefoon op, want je telefoonnummer is te zien. Lieke Kuiper gaat jouw telefoonnummer opschrijven, dat gaat ze doorgeven aan Lieke van Rossum. En dan zal Lieke van Rossum of iemand van de SP contact met je opnemen. Maar dan moet jij wel beloven, A, dat je gaat stemmen. Hallo? Ja? Je moet wel beloven dat je gaat stemmen. En je moet beloven ja. dat alle mensen boven de 18 jaar uit Buitenhof door jou persoonlijk naar de stembus worden gejaagd. Kijk, luister. En het ja. maakt me niet uit als ze op Denk stemmen of ze stemmen op de als, PVV. Als ze, Doet ja, denk ik dat verhaald. kan allemaal niet in Delft. Oh, als Lieke nee, me echt gaat bellen. Dan kom je toch dan bij deze de uit? Niet. Ja. Maar als ze me gaat bellen, ja? Volg ja. ja. mij, ik bereik meer mensen dan heel de burgemeester van Delft. Ja, goed zo. Dan ken ik je nou, heb je zijn telefoonnummer opgeschreven? Oké, okay, Lieke gaat je telefoonnummer opschrijven, gaan we naar de volgende bellen. We hebben nog. Kom maar, Anne. Goedenacht, met wie spreek ik? Hallo. Hallo, met wie spreek ik? Hallo, met Wim Winwa. Ja, meneer Wim, zegt u het maar. Waarom besteedt meneer Prem nooit aandacht aan gehandicapten toegang voor handicapten? Is die waar? In, in... Ik heb heel vaak aandacht besteed aan gehandicapten. Waar kletst u over? U bent kennelijk nooit. niet goed bij uw hoofd. Waarom niet? Nee, u zegt, u komt met een stelling die feitelijk onjuist is. U blaat echt. Weet u hoe vaak, ik heb Patrick van, de, uh, van het uh, uh, bierboek, beschreven? dat is een jongen met een beperking, die is in mijn, de gast geweest in mijn programma. Ik heb vaker in mijn programma, we gaan een programma maken over blinde mensen. Die last hebben van de stille elektrische auto, dat gebeurt. Nou, dus u blaadt, u luistert niet naar het programma en u blaadt gewoon. Meneer Prem, u, u blaadt. Nee, want u kletst uit uw nek. Oké, okay, volgende beller. Gooi je maar eruit, Anne. Wie is de volgende beller? Uh, ik heb geen tijd voor dit geblaad. Oké, okay, we hebben de bellijst afgehandeld. Hè? Gelukkig. Kan ik nog even uh, twee tweets? Uh, uh, Soulfood zegt, elke week luisteren heel zo naar dit programma dat nergens op slaat. Klopt, Soulfood, maar dat is natuurlijk niet. Een... Hoe laat staat Lieke tegenover het weren van lokale SP-afdelingen... voor de verkiezing door het SP-partijbestuur? Het weren van. Lokale SP-afdeling. Ja, wat te horen hebben ze onder andere. Oh, dat, de, de... dat ze op sommige plekken niet mee mochten ja. uh, doen. Ja, ja, nou ja, in Hoorn bijvoorbeeld was de afdeling zelf, stond er helemaal achter dat ze niet meededen met de verkiezingen. Ja. Dus in bijna alle gevallen, misschien zelfs wel in alle gevallen, is dat gewoon in overleg. En is dat niet iets wat opgelegd wordt, maar wat die afdeling zelf ook Maar vindt. als jullie vinden dat de afdeling niet representatief is omdat ze allerlei onzin uitslaan, kan je ja. ons ook, ook verbieden om, om Ja, te natuurlijk kan dat. Ja, ja. Ze gebruiken Tink wel ik. je naam. Dus ja. als het idioten zijn, dan moet dat niet gebeuren. Maar gelukkig nee. is dat meestal niet aan de hand. Oké. Okay vorige week nog een hoop advocaten gevraagd Slachtdorp het was nog een vraag hier oh ja, een kleine Rolf waarom zien we geen leden van uw partij in kleine dorpen zoals hier in Drenthe ik zie wel borden maar ken er geen van de keuze wordt moeilijker, in de kleinere dorpen is het moeilijker om de mensen te vinden die de gezichten bekend te zijn ja ja, dat, er, dat ze niet op de SP kunnen stemmen. Ja, dat we, we daar ze... niet mee doen. Ja, dat, dat klopt. En dat, dat geldt natuurlijk voor meerdere uh, partijen. Maar bij ons nog meer. Omdat wat je net zelf uh, zei: hè, en bij de SP moet je altijd echt een actieve afdeling hebben. voordat we mee gaan doen aan de verkiezingen. Dat betekent inderdaad dat we niet in alle gemeentes nog uh, meedoen. Maar dat komt nog wel. Oké, okay, trouwens. Het, het, het, het, iets van die vorige bel. Kijk, hij raakt wel een punt. Een van de dingen die er is. Waarom lukt het de SP niet? Jullie zijn de ideale... Oh, we, hebben... okay. we gaan na het nieuws van één uur ga ik je vragen... waarom het niet lukt om de zwarte Nederlanders... die vaak in de sociaal-economische onderklasse zitten... zoals die in Buitenhof... waarom ze niet op de SP stemmen... terwijl jullie wel de ideale partij zijn voor ze. Jullie mm -hmm. komen op voor die onderklasse. En toch lukt het je maar niet... om bij die gekleurde onderklasse binnen te dringen. Ook in Delft niet. Ja, is dat? Ja, ik heb niet. Uh, mensen hun kleur staat niet op hun stempel, yet, dus ik weet niet of dat zo is. Oké, okay, dat zullen we daar later over hebben. Luisteraars, luister naar Zwarte Priet praten. Uur is al voorbij, Lika. Je ouders ja. vroegen wat je hemelsnaam ging doen hier in ja. de studio. Ja, praten over de SP met allerlei schizofrene bellers. <laughs> uh, uh, uh, uh, uh, luisteraars naar nu, dus van één uur gewoon verder uh, met Zwarte Priet praten.